Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil volgende week opnieuw gaan versoepelen op 18 mei. Alleen wordt de knoop pas op 17 mei doorgehakt... Want het aantal ziekenhuisopnames moet wel genoeg gedaald zijn, melden bronnen in Den Haag. Verslag even Evo Kieviet. De doorstroomlocaties buiten, zoals pretparken en dierentuinen, dat die dan weer open mogen. Uh, ook het buitensporten wordt dan verruimd en binnensport, dus zwembaden en sportscholen met maximale aantallen. Ook zouden de terrassen ochtends vroeg al open mogen tot acht uur s'avonds. Morgenavond horen we daar meer over tijdens een persconferentie. Een arts die de Russische oppositieleider Navalny onderzocht toen hij net vergiftigd was, is weer opgedoken. Hij ging vrijdag jagen in een bos, maar kwam niet meer terug. Dagenlang gingen buurtbewoners en het leger naar hem op zoek. En vanochtend dookt hij ineens weer op, vertelt correspondent Iris de Graaf. Heel onverwacht. Hij had zelf ook helemaal niet door wat er allemaal aan de hand was... toen alle mensen op hem afkwamen om te kijken of het wel goed met hem ging. Volgens zijn vrouw heeft hij ook gezegd dat hij helemaal geen medische hulp wil... en dat hij helemaal niks snapt van een enorme zoekactie. Want blijkbaar wilde hij gewoon een paar dagen even ja, off the radar het bos in. Spelende kinderen hebben dit weekend langs de Oude Maas in Spijkenisse botten en een oude schoen gevonden. Het gaat waarschijnlijk om menselijke resten. De politie heeft ze opgestuurd voor onderzoek. Twee maanden geleden werden er even verderop ook al botten gevonden langs het water. Staat een PlayStation 5 nog steeds hoog op je verlanglijstje? Dikke kans dat je nog wel even moet wachten. Sony denkt dat de console nog het hele jaar slecht leverbaar is. Al sinds de PlayStation eind vorig jaar uitkwam zijn er leverproblemen door een wereldwijd tekort aan computerchips. Het weer vanmiddag: verdwijnen de meeste buien en ook de wind neemt af. De zon komt er soms bij en het wordt 16 tot 20 graden. Morgen regent het vooral in de middag en wordt het een graad of 19. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate.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 that makes your body move Oh, we be gently swaying through the evening to the early hours of the morning I ain't gonna let you go ...op de Zandvoortse Radio. Je hoorde veel en kellexie uit de jaren 80 ...en Dancing Tides. Even na twee uur Zandvoort... ...een hele middag. we zijn er weer hoor. Tolweg 10A. Dat betekent in de studio van CFM... ...goedemiddag Albert Jan en hallo luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers... ...niet te vergeten. Uh, Rob, uh, gezellig weer. komende drie uur live vanaf de Tolweg 10A. Ja. Zandvoort op zaterdag. Zo is het. Wat is het snet weer hè, buiten. Ja.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 Oh, dat, dat heb je er prima weer voor. Ja, precies. In ja. de modder lekkere, lekkere allerlei uh, opdrachten Hindernisbaan. uitvoeren. Ja. nisbaan. Zeven kilometer lang. Nou, dat is de hele dag uh, in uh, de halenmeer. Wil ik even melden. Bij deze dus. Ja.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 Put in a proper shift, going in the extra my love, it, you'll never forget it. Hard work, sweater trip, satisfy your body, your life blanket. Come when I'm calling. What you need is right here, darling. All night till the morning. Keep your wait on the window when the rain is falling. Girl, We could make a movie. <laughs> Girl, call me out when you wanna get naked.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 De jaren 80, Duran Duran en de Wauw Boys. Ja, zo word je aan het werk gezet, meneer Vos. <lacht> hè. Mag je alweer met het weerbericht. Ja, van de week zeiden ze tegen mij uh, allemaal en ook op het nieuws was dat en dergelijke. Van het gaat een uh, mooi weekend worden, af en toe een klein uh, regenbuitje, dus pluutjes zo nu en dan. Ja, maar uh, ja, toen uh, stuurde ik jou gisteren een weerbericht, zag ik alleen maar uh, de hele weekend en de komende dagen ook regen. Klopt dat of niet? Nou, dat gaat inderdaad kloppen. Dus een klein parapluutje is niet genoeg uh, de dit weekend en de komende week. Goed, allereerst het algemeen uh, uh, overzicht van de weerverwachting uh, en dan het weerbericht daarachteraan. De dag begon in het noordoosten nog met zon, maar vanuit het zuidwesten neemt een bewolking toe. Vanmiddag een periode met regen.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 Nee, maar je maar hebt nog helemaal geen orde. De gemeente Zandvoort bevestigt dat de subsidie wordt stopgezet... maar wil verder niet reageren. En dat was inderdaad de bijdrage van Hart voor Nederland. Gisteravond dus op de landelijke televisie ook de aandacht... voor het eigenlijk een beetje het verdwijnen van het EK op Ja.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 Why would you both play a favorite song, me and Mrs. Mrs. Jones. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing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 But she's got her own obligations, and so, and so do are me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, bitch. we've got a thing. I know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now.